een Klomp met het NOS-journaal. Gemeenten rondom Eindhoven vragen zich af of het wel haalbaar is om chipmachinemaker ASML in de regio te houden. De overheid heeft vorig jaar 1,7 miljard euro uitgetrokken. om te investeren in meer huizen, wegen, scholen en huisartsen. Dat is nodig om duizenden nieuwe personeelsleden van ASML te kunnen huisvesten in de regio. Maar vooral de kleinere gemeenten rond Eindhoven hebben te weinig ambtenaren met kennis van zaken. om de plannen te realiseren. In Gaza staat Hamas op het punt om vier Israëlische gijzelaars vrij te laten. Bij de grensovergang van Kerem Shalom zijn al busjes gezien van het Rode Kruis. De hulporganisatie begeleidt de vrijlating. De vier Israëliërs die vrijkomen zijn vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar. En later vandaag laat Israël ook zo'n 200 Palestijnse gevangenen vrij. De meesten worden naar de bezette westelijke Jordaanhoever gebracht. En van de mensen die een lange gevangenisstraf uitzaten... wordt een deel gedeporteerd via Egypte naar landen als Qatar en Turkije. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de explosie vannacht bij het Drents Museum in Assen. Mogelijk hebben criminelen geprobeerd in te breken in het museum. Maar het is niet bekend of er iets is verdwenen uit de tentoonstelling met goud en zilverschatten uit Roemenië. Er raakte niemand gewond bij de explosie, maar er is wel veel schade, ook aan panden in de buurt. Er is nog niemand opgepakt. Een Portugese politicus wordt ervan verdacht op meerdere luchthavens koffers te hebben gestolen. De 40-jarige Miguel Aruda van de extreemrechtse partij Chega zou op de luchthavens van Lissabon en Ponta Delgada koffers hebben meegenomen. Dat zou zijn vastgelegd op camerabeelden. Ook zagen collega's hem regelmatig met een grote koffer door het parlementsgebouw lopen. Verder zijn er foto's van zijn kantoor waar meerdere koffers en pakketjes stonden. De man ontkent zelf alles, maar hij is wel uit zijn partij gezet. Nee.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 We zijn weer bij Goedemorgen Zandvoort. Welkom luisteraars bij het programma over actualiteit in Zandvoort. We hebben vandaag weer een vol programma... wat is samengesteld door de redacteuren Hans Botman en Ger Loogman. De techniek doet Jelma Koper, die ook de muziek gedaan heeft... en gekozen heeft voor een toepasselijk nummer, Cold as Ice. Ja, dat, ik wilde hem al even introduceren. Want het gaat in dit geval niet over het weer, wat natuurlijk nog steeds ijskoud is. We zitten echt midden in de winter nog. Maar uh, nee, dit gaat eigenlijk over een. Uh, dit is een nummer uit 1977 van Foreigner. en dat gaat over onbeantwoorde liefde en uh, dat een persoon soms ijskoud kan zijn als hij uh, niks laat merken. Oh, dat is wel. Uh, een, ja, een beetje triest, uh, een triest ja, begin. Ja, Geen Geen ja, nummer nee, in ieder geval. Nee, nee, dat is volgende maand. Oké, okay, gelukkig. <laughs> um, nou, de presentatie is in handen van uh, Jelma Koper en mijzelf, Roy Dongen. We hebben een heel leuk programma voor u. We gaan beginnen met een uh, verslag over het uh, jeugddebat uh, van 24 januari. Dat wordt gedaan door Hans Botman en Gerhard Loogman. Daarna gaan we praten met Sandra Broeke en Billy Lord van Pluspunt over uh, Food Future. Uh, een project samen met de supermarkten om verspilling, voedselverspilling tegen te gaan. Dan ben ik benieuwd of mijn voordeelpakket aan het eind van de dag... dan uh, straks niet meer in uh, verradig zijn. Um, oh. En we hebben Carina, die gaat... Uh, een verslag doen over de nationale voorleesdagen... samen met burgemeester David Molenburg. En ik ga u vast verklappen dat we in het tweede uur... ook hele interessante dingen doen. Want we hebben Ralf Enstra over de Zandvoortse politiek op dit moment... en de visie van het CDA. We hebben Esther Groenheide over buurtgezinnen in Zandvoort. En Jelma Koper die komt weer terug aan het einde van het programma... Ja. met de politiek in Zandvoort... naar aanleiding van dat artikel in de Zandvoortse krant. U heeft nog even tijd om het te lezen. Ja, dat, dat gaat gewoon een beetje over de eerste maanden. Van 2025. Dus nou, er is genoeg ja, gebeurd in er is genoeg, er is genoeg gebeurd. Uh. Ja, dan gaan we nu luisteren naar uh, het verslag van Hans Botman en Gerloofman over het, nationaal, over het uh, lokale jeugddebat. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nou, de kinderen zijn, uh, hebben een rondleiding gekregen door het raadhuis. En uh, we gaan even vragen hoe ze het vonden. Hoe heb jij het gevonden? Uh, dat was uh, heel leuk, ja. Had je, had je gedacht dat het zo in elkaar zat, zo'n zo gebouw? Uh, nee. nee? nee. Wat, wat heeft je verbaasd? Uh, dat er heel veel plekken zijn en dat het heel oud is. Vind je het spannend? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, uh, ik, uh, vind ik uh, ben er wel klaar voor. Ik uh, vind het wel leuk. Wat ga je allemaal vragen? Weet je dat? Um, ik weet nog niet heel veel. Um, ik kan ook nog niet heel veel zeggen. Dus, um... Maar je gaat wel reageren. Ja, tuurlijk. Ik uh, moet wel een beetje bij mijn eigen standpunt blijven. Hé, hey, en jij? Waar ga jij het over hebben? Ja, dat is de grote vraag. Weet je dat niet? Ik weet het, maar... Nou, mag vertel het niet? dan eens, heel stiekem. Ja, een eentje. eentje. Eentje. Nou, uh, we gaan het hebben over het Vierwerkverbod. Oké. Okay. Nou, succes hè, straks. Dank u wel. We gaan met elkaar debatteren vandaag. Dat doen we ongeveer een uur. En het leuke van... Uh, uh, het debat zoals we dat hebben is dat we gaan praten over onderwerpen die jullie zelf hebben aangereikt, waar jullie het over willen hebben. We kregen heel veel stellingen aangereikt, een aantal een beetje hetzelfde, dus er kwamen wel een paar onderwerpen steeds terug. Dus we hebben drie onderwerpen waar we met jullie over willen gaan praten. In de eerste plaats of vuurwerk verboden moet worden in Zandvoort. Dan of er een speciaal strand moet komen waarin de zomer ook honden mogen worden uitgelaten... En tenslotte over sporttoernooien voor de groepen 8 in Zandvoort of die wel of niet door moeten gaan. We gaan straks op een bepaalde manier debatteren. Dat betekent dat ik straks nog even de stelling herhaal waar we het over gaan hebben. En dan geef ik het woord één voor één aan jullie. Om een inbreng die jullie hebben voorbereid of die uit je hoofd doet. Over die stelling hier ten gehoren te brengen. Dan vervolgens geef ik het woord aan wethouder Carré. En wethouder Carré zal misschien nog een vraag aan jullie stellen over jullie inbreng. Zal misschien wat commentaar hebben, antwoord geven op vragen die jullie gesteld hebben. En vervolgens krijgen jullie daarna nog even de gelegenheid om met elkaar ook met elkaar het debat aan te gaan. Voordat ik uh, verder ga met de vergadering zou ik ook nog twee andere dingen willen zeggen. Wij hebben uh, het gebruik... Uh, dat hebben we nu twee jaar gedaan, dus dan mag ik wel zeggen... dat het een traditie is geworden om met alle deelnemers van het jeugddebat... ergens in het voorjaar naar de Tweede Kamer te gaan. De Tweede Kamer in Den Haag voor een bezoek. Um, en het andere is dat uh, ja, uh, het is een debat maar we maken er ook een klein beetje een wedstrijd van. We gaan letten op hoe jullie je hebben voorbereid. We gaan letten op hoe jullie dingen voor de buren brengen, zoals dat heet. Hoe jullie dingen onder woorden brengen. En tenslotte zullen wij, en dat noem ik even wethouder Carré... En uh, Gevier Guillaume van Driel en ik, de jury vormen om na afloop ook een winnaar van dit debat aan te wijzen. Dat is de opening. De eerste stelling waar wij het over gaan hebben is: moet vuurwerk verboden worden in Zandvoort? Uh, zullen we naar de Oranje Nassau School gaan? Wie kan ik van jullie het woord geven over dit onderwerp? Nou, uh, wij zijn voor het verbod voor vuurwerk in Zandvoort. Het dus komt omdat onze... er. ...heel veel uh, ongelukken komen en het is ook slecht voor het milieu. De, um, de rook die er afkomt is uh, vooral slecht omdat we in een, midden in een natuurgebied zitten. We hebben de zee en veel duinen om ons heen. Uh, daarom is het niet zo goed voor het milieu. En er is ook heel veel schade aan bijvoorbeeld busokjes en prullenbakken... En dat kost allemaal geld en dat is dus gewoon um, zonde. Dankjewel, Finn. Ik denk dat uh, vuurwerk uh, niet verboden moet worden. Omdat ik denk dat velen van jullie en van deze kant vuurwerk leuk vinden. Maar het kan wel gevaarlijk zijn. Maar ik denk dat we het dan wel hebben over bepaalde soorten vuurwerk. Kijk, ik geef het woord aan de Maria School. Wie kan ik het woord geven. Jake, Claudette. Jake. Uwe burgemeester, uh, wij hebben voordelen en nadelen. Uh, ik weet niet wat u wilt horen. Nou, je mag ze allebei noemen, dat is geen probleem. Dus, uh... Uh, ja, wij vinden, dieren vinden het vooral heel eng en dat is dus niet fijn voor de dieren. Als je op straat loopt met je dier, dan kunnen ze er gewoon echt wegrennen en gaan ze blaffen. En dat vinden de dieren echt niet fijn. Uh, ja, door die harde knallen. En het is gevaarlijk. Mensen kunnen, kunnen er ook niet zo goed mee omgaan. Want uh, je hebt ook die personen die dan gaan uh, vuurwerk naar andere mensen gooien. En dat is echt niet prettig. Dat je dan gewoon uh, doof bent omdat je even een uh, rondje wilt lopen te, omdat, tijdens uh, oud en nieuw of nieuwjaar. Oké, okay, dankjewel. De vonk, wie mag ik het woord geven? Chase. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn allebei voor, want vuurk is gevaarlijk voor zowel mens als dier. En er komt ook echt een hoeveelheid CO2 vrij als je vuurk afsteekt. Er wordt jaarlijk ook echt 14.000 ton vuurwerk afgestoken. Hiervan is 3,5 miljoen kilo van CO2. Dat betekent dus dat het helpt met de opwarming van de aarde. En dat is niet goed voor de wereld. Nou ja, zoals gezegd, jullie kregen de gelegenheid om um, jullie inbreng te doen. En dan geef ik graag het woord aan wethouder Carré. Ja, dankjewel voorzitter. En dank jullie wel voor al jullie inbreng. Ik zit hier natuurlijk namens het college van burgemeester en wethouders. En alle argumenten die ik van jullie heb gehoord... zijn ook argumenten waar wij met mijn collega-wethouders... en met de burgemeester over discussiëren. Als ik een beetje heb meegeschreven... dan zie ik toch wel dat het merendeel van jullie voor een vuurwerkverbod is. Ik hoor ook heel veel van jullie over geluiden, over knallen, over vernielingen die gepleegd worden. En ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Hoe gaan we zorgen dat we onze inwoners nou een beetje opvoeden dat ze geen vernielingen gaan plegen? De volgende stelling is ingebracht door de Zevenhoek, dus die ga ik als eerste het woord geven. En die stelling luidt er moet een speciaal strand komen waar honden mogen spelen, zodat ze ook in de zomer de hele dag het strand op mogen. Wie van de Zeefonk mag ik het woord geven? Jason. Dankjewel meneer de voorzitter. Wij zijn allebei voor dat er een hondenstrand moet komen, want er zijn echt best veel honden in Zandvoort en die kunnen in de zomer niet naar het strand toe. En daar raken ze gewoon oververhit van, dus ze moeten ook kunnen uh, afkoelen. Dankjewel. De school, mag ik jullie het woord geven over dit onderwerp? Ja, ik denk dat het een heel goed idee is dat ze daar naartoe mogen. Maar we moeten wel een goed strand hebben van niet zo'n klein ding. Oké, okay, dank. De Maria School. Honden hebben ook gewoon het recht om op het strand te lopen. Dat zijn ook gewoon dieren die leven hebben. Dus ja, wat Jezus net zei, ze moeten ook gewoon kunnen afkoelen. Dankjewel. Ik zie ook Claudette. Claudette, aan jou het woord. Um, wij willen dat er ook een afscheiding komt tussen de hondenstrand en de strand waar de mensen komen. Uh, omdat dan komen ook minder ongelukken. En we willen dan ook dat er afscheiding komt tussen de grote honden en de kleine honden, zodat ze niet gaan vechten. Ik vind het heel goed gaan. Echt uh, complimenten. Um, de wethouder. Ja, dank u voorzitter. En ja, dit is ook een, een, een dilemma waar wij ook iedere keer weer Voorstaan. Wat laat je nou toe op het strand met honden en wat laat je niet toe? Dank u wel meneer de voorzitter. Natuurlijk gaan we mensen niet verbieden om niet naar het strand te kunnen gaan. Maar we kunnen ervoor zorgen dat de honden dan aan de riem gaan. En dat mensen dan met uh, de hond aan de riem over het strand heen lopen. En dat, zal, dat kunnen er geen ongevallen gebeuren zoals honden in een keer mensen hun kuiten bijten en zo. Dus ik vind dat dat wel een betere oplossing is. Dan gaan we dit onderwerp afronden. Dank ook weer voor dit debat. We hebben nog één stelling te gaan. Um, nogmaals, ik vind dat het echt hartstikke goed gaat. En dat brengt ons bij de derde en laatste stelling van vandaag. En Die stelling, die luidt, sporttoernooien voor groep 8 in Zandvoort moeten wel of niet doorgaan. Maar Maria School, mag ik jullie als eerste het woord geven hierover of... Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje raar, want wij voetballen en basketballen alleen... Ik zeg niet dat het niet voor meisjes is, maar veel jongens doen dat meer. Ik zat te denken, nou, het kan ook anders, dus dan gaan we, gaan we ook andere sporten doen, zoals hockey, handbal, volleybal, dat. Dankjewel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, wat Jake al zei, um, je kan dat soort sporten doen, maar je kan ook sporten zoals haken en dammen... Tennis kan ook nog, en korfbal, en er zijn nog heel veel meer sporten dan alleen basketbal en voetbaltoernooien. Dan zijn er veel meer keuzes. Einde van het debat. Ik zie nog heel veel handen, maar ik geef wel het woord aan de wethouder. Dank u voorzitter. En ik ben een beetje overbodig. Want nou, volgens mij dus, gaat mooi. het debat heel goed en alle aspecten waar jullie over kunnen nadenken worden ingebracht naar elkaar. Ik hoor een aantal dingen die ik uh, toch ga meenemen over een week en twee weken als ik in gesprek ga met de scholen en de sportvereniging. Dus... Goed, daarmee sluiten we in ieder geval deze stelling af. De jury gaat zich even terugtrekken om te beraden. En ik zal jullie vertellen, ik kan al nu al voorspellen, dat wordt niet makkelijk. Nou, zoals ik al aangaf, eh, toen we uit elkaar gingen, zou het geen makkelijke kwestie worden. De winnaars van het jeugddebat gaan lunchen met wethouder Carré en met mij. En de uitnodiging staat dus om met z'n allen, met jullie allemaal, naar de Tweede Kamer te gaan. Nou, we zaten net even in de Kamer hiernaast en we zeiden tegen elkaar van wauw. Wat werd hier eh, op een goed en hoog niveau gedebatteerd, keurig, via de voorzitter. Um, naar elkaar luisteren, ingaan op elkaars argumenten. En zoals de wethouder net zei, zit er een beetje voor spek en bonen bij. We hebben gekeken naar nou ja, hoe consequent spreek je via de voorzitter. Hoe goed heb je je huiswerk gedaan. Hoe goed breng je dingen voor het voetlicht. Ga je in op de argumenten van de ander. Nogmaals, we hebben overal gekeken. Um, en dat brengt ons tot één overal winnaar. Nogmaals, met heel veel pijn in het hart. Omdat we echt jullie allemaal heel goed vonden. Uh, en dat is dit jaar geworden, de Oranje Nassau School. Van harte gefeliciteerd. Het was een mooi debat, uh, burgemeester, volgens mij. Nou, het was echt ongelooflijk. Uh, wij bereiden ons altijd voor dat het een beetje op gang moet komen. Maar nou, ze gingen er allemaal meteen in. Ja. Het was uh, we gewoon een professionele debat wat hier plaatsvond. Ja, ja. De kinderen hadden zich enorm goed voorbereid. Hè. Dat uh, merkt je. Ja, nou, dat heb ik ook bij de, bij de uitreiking van het juryrapport. Uh, natuurlijk, een debat vindt hier plaats. Maar het belangrijkste deel is natuurlijk hoe bereid je, je voor, ja. Hoe ga je om met uh, feiten, cijfers, uh, argumenten? Ja, En dat op zich. Is dat, uh, dat is het halve werk. De wethouder heeft ook meegedaan aan het jeugddebat. Wat heb je opgestoken van, uh, van dit debat? Want er werden toch een paar aardige voorzetten gegeven. Nou, er werden zeker een aantal voorzetten gegeven. En wat je hoorde is een aantal uh, die ook gewoon een probleem hebben. Maar ook gelijk met een oplossing komen. En het zijn ook wel oplossingen waar wij eigenlijk nog niet over nagedacht hebben. Dus ik heb wel aantekeningen gemaakt waarvan ik denk, nou, dit uh, brengt wel discussie weer. En dat neem ik toch wel mee. Ja, we staan hier bij Vind en Fina van de Oranje Nassenschool, de winnaars van het jeugddebat. Van harte gefeliciteerd. Hoe geert? Uh, ja, goed. Ik uh, vond het leuk. Ja. Uh, ja. Vond je het spannend? Vond je het moeilijk? Um, nou ja... Uh, hmm ik echt in de voorbereiding vond ik het nog niet zo spannend maar eigenlijk toen ik aan mijn stoeltje ging zitten en we begonnen toen dacht ik even kijk ik zit er nu en als je dan aan het praten bent dan ben je sowieso wel een beetje afgeleid ja. en dan ben je ook vooral bezig met uh, met alles alles eromheen ja, ja. Hoe vond jij het Viene? Ik vond het heel leuk ja Wat, wat, wat, wat vond je het spannendste? Uh, ja Toch wel de eerste keer dat je een microfoon aanzette dus dat je daadwerkelijk iets gaat zeggen. Ik zei ook de eerste keer tegen Vind Vin, jij het begin? Want ik vond het één. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, leuk dat jullie gewonnen hebben. Hartelijk gefeliciteerd. En uh, doe je best op school. Ja, ja oké, okay. hoi hoi. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, nou, dat was het jeugdebat, Roy. Wat viel je op? Nou, ik moet dus zeggen dat uh, uh, de kinderen erg goed waren voorbereid. Mm -hmm. uh, ze hadden wel hun, uh, hun stellingen goed, goed voorbereid en de goede ja. argumenten. En ja, uh, het, wat me natuurlijk ook opviel was de, de beleefde en harmonieuze manier waarop het uh, verliep. Ja. Er moesten geen kinderen even door de burgemeester naar geroepen worden om uh, twisten uit te, te praten koelen. of zo, ja. om af te koelen... Dus het was een heel erg vriendelijk debat. Nee, er werd inderdaad ook niet, uh, niet geschorst. Althans, dat zagen we niet in het verslag. Het uh, was trouwens een erg leuk verslag. Uh, alles kwam een beetje naar voren. En uh, ja, ze bespraken best wel wat onderwerpen dat ik dacht... nou, daar zou ook best wel op het, uh, op het uh, echte niveau over gepraat uh, kunnen worden. Ja, Zoals, ja. Zoals ik... uh, sporttoernooien en, uh, en uh, uh, bijvoorbeeld die honden op het strand. Kijk, het vuurwerkverbod, daar zegt de burgemeester natuurlijk al van... dat wil ik, dus dan uh, kan je daar nog wel over debatteren, maar dat... Uh, nou ja, ik, zou, ik zou misschien wel heel, heel begrijpelijk vinden... dat Zandvoort daar wel over debatteren zou. Maar ja. Meestal, u wil dat wel, maar we wil, wil Zandvoort dat wel. Ja. Ja, ik, ik ben het wel met hem eens overigens. Maar, uh, en ook met de, met de kinderen met hun stellingen. Dat het vuurwerk. uw ja. Het is wel wat jij al aangaf uh, toen, uh, tijdens het interview. Is dat, uh, ja, waarom wordt daar niet over gepraat? Ja, ja, ja precies. Nou ja, goed. Uh, en, en volgens mij las ik ergens dat de burgemeester ook nog zei... Uh, dat staat dat dan niet in het verslag... Uh, maar dat de echte gemeenteraad een voorbeeld kan nemen aan deze, aan deze jeugd. Dus uh, eigenlijk een beetje in lijn met wat jij net zei. Uh, en dat is natuurlijk zeker zo. We gaan uh, zo meteen uh, over pluspunt praten, toch Roy? Jazeker. En, uh, we gaan uh, de gaan we de Food's over... Future uh, ja. dingen. Uh, dan nu eerst nog even een uh, toepasselijk nummer van uh, MGMT uit 2007. Kids heet het. Nou, okay, dat is dat toch is. leuk. We kiezen altijd een beetje muziek uit bij dit programma. wat Soms een beetje rustig, maar mensen moeten ook wakker worden. En dan dit nummer is wel lekker, uh, lekker pittig zit dat erin. Uh, Kids van MGMT en van het album Oracular Spectacular. En ja, er gaan op internet meerdere verhalen rond van... Ja, waar gaat het nummer nou eigenlijk over? De, de titel is Kids, dus nou, het heeft daar iets mee te maken. Of je jeugd eigenlijk En een van de uitleggen... is eigenlijk de onbevangenheid van kinderen. Um, en uh, eigenlijk de boodschap in het Engels die ik even voorlees... If you take only what you need from the world, you will be a better person. Because you will not share the same greed as many others. Uh, dus dat is uh, een van de betekenissen die mensen eruit halen en dat is uh, toch wel een mooi ding, denk ik. Um, ook al uh, merk je dat niet meteen, misschien als je het nummer luistert, maar uh, dit was dus uh, het liedje voor het uh, eerste uur. Nou, het was een levendig lied. Dat, uh, uh, ik denk dat die kinderen die een debat meedelen af, niet altijd zo rustig zijn overigens hoor. Dus nee. die zullen ook wel uh, af en toe los kunnen gaan. Heel mooi. En dat trouwens ook een hele mooie boodschap die erin zit. Uh, we hebben aan, uh, aan tafel uh, hier in de studio te gast uh, Billy Lord. Uh, Billy Lord is van Pluspunt. Uh, en er is een uh, nieuw project samen met, uh, dat heet uh, Food Future. En samen met de supermarkten gaan jullie, zijn jullie een project gestart tegen voedselverspilling. Klopt. Food Future is een organisatie uit Haarlem. En ja. die halen... Uh, net over datum of bijna over datum uh, eetsel dat normaal wordt weggegroeid. Uh, die halen dat op en ze leveren het aan uh, meerdere uh, in, uh, organisaties... zoals Pluspunt, ook de, de Foodbank, uh, dit soort dingen. Dus niet alleen met ons, maar met andere organisaties ook in Kinnemarland. Dat uh, eetsel wordt opgehaald en ja. wij hebben begonnen uh, voor twee weken... Uh, hier in Stanford een voedseluitgifte te doen... bij de Rode Cross-gebouw elke vrijdagochtend. Uh, en wij, dit was een initiatief... een uh, navraag van de gemeente... om wij dit uh, kunnen betoveren, ja. zou ik zeggen. Ja. En, uh, en dit is uh, al begonnen en, en loopt heel goed... maar... Uh, ja, wij wilden woord uit uh, in de in doorplaats mensen laten weten... dat als je moeilijk vindt om uh, uh, rond te komen met je loon elke maand... daar zijn mogelijkheden voor je om, uh, om gratis eten te komen halen. Uh, eigenlijk moet je alleen aanmelden bij onze uh, sociaal wijkteam... de Samenzaanvoort. Uh, en dan, ja... Als je niet bekend bent van uh, onze collega's bij Z yeah. Zandvoort... dan uh, kunnen zij ook uh, informatie over al die andere mogelijkheden... die je hebt hier voor sociaal steun in, uh, in Zandvoort. En dan uh, <coughs> meld je aan. En op vrijdag uh, wordt de eten geleverd bij de Rode kruisgebouw En uh, vanaf uh, kwart voor elf tot uh, het eten weg is of tot uh, kwart over twaalf... Uh, mag je langskomen? Je moet eerst uh, aanmelden, maar je mag langskomen. En. Uh, breng je eigen boodschappenzak, alstublieft. <laughs> en uh, ga zien wat we hebben. Wij kunnen natuurlijk uh, niet regelen wat daar is. Uh, het is anders elke week. Uh, het komt van verschillende supermarkten in Harlem. Wij zijn ook bezig. Uh, de supermarkten hier in Zandvoort te benaderen... om ook mee te doen, maar dat is nog niet gebeurd. Oh, het uh, voedsel komt allemaal uit Haarlem. Haarlem. Ja, het, ja, het voedsel nu komt allemaal uit Haarlem... maar we zijn weer terug bezig, het, uh, ook hier in het dorp. Nou, dan mogen we wel een oproep doen aan de Zandvoortse supermarkten... dat ja. zij uh, hier aan meedoen. Als ik uh, bij de, bijvoorbeeld bij uh, Albert Heijn uh, iets koop wat over de datum is... dan uh, krijg je meteen een piep uh, bij de kassa. Dan komt er iemand van... Uh, U heeft iets gescand wat over de datum is, dan moet ik dat inleveren. Is het eten dan nog wel goed uh, Ja, zeker. De datum? Als het nou, niet... Uh, <coughs> nou, dat is altijd uh, rieken, uh, een beetje proeven. Uh, maar ja, zeker. Het is meestal in één of twee dagen over het uh, verkoopdatum. Ja. Dus uh, ja, meestens is het wel goed langer. Ja. Uh, dat is alleen uh, voor de veiligheid van de supermarkten, denk ik. Dat, uh, dat eten wordt gekocht en verkocht. Uh, dus ja, die, als het niet goed is, uh, gooien we het zometeen met, zo weg. Ja. Dus het wordt niet uitgedeeld als we denken... het uh, veel ja. te veel overdatum is ja, of uh, ja. al al te, te vies wordt, nee. Als je dan een blikje, een potje te koopt en het is ja, over de datum, dan, blikjes, is het, dan blikjes, kun, je, kun je twee zijn, weken daarna of een precies, maand daarna ook nog op eten. Precies, ja, precies. Ja. Er is niet heel veel vlees erbij, want nee, ja, is vlees is een ander <coughs> verhaal met, uh, met uh, duurheid. Maar wel rookworsten, die kunnen ze dus nou, wel uh, voorverpakten. Klopt, ja, ja. klopt. Heel veel brood, heel veel uh, groente wordt uh, ja, niet, ge, uh, niet ge, uh, verkocht in een. Uh, ja. Meestens wordt dat dan weggegooid. En wij vinden dat een beetje zade. Een beetje zonde. Ja. En, en uh, wat jullie krijgen, wordt dat dan ook allemaal opgehaald? Of gaat het van de supermarkt naar jullie... en dan een beetje opgehaald... en dan gooien jullie de rest weer weg? Um, tot nu toe is bijna alles uh, weggegeven. Okay. Uh, een paar dingen overgebleven... Uh, die ik heb uh, ja, ontzorgd. Uh, of we gaan... Uh, op dit moment is... praktisch... Uh, hier in Zandvoort, uh, Praki en Meer. Ja? Uh, zij is op vakantie. Dus, uh, maar dat is ook een mogelijkheid... als dingen overgebleven zijn... ons plan is dan... Uh, samen met Praki... Uh, ja. dat te bezorgen. Oké. Okay. En um, Stel je nou voor dat ik denk... Van, nou, het scheelt me ook wel een slok op een borrel... Uh, al die boodschappen die zijn hartstikke duur. Ik kom ook maar gezellig bij jullie boodschappen halen. Dus dat is niet je moet de bedoeling, toch? Je moet eigenlijk een... Um, een Zandvoort-pashouder zijn. Ja, dat uh, heb ik niet. Nee. En dan, uh, als je geen Zandvoort-pashouder bent... Uh, maar je denkt, ik heb, uh, heb het wel moeilijk um, om rond te komen... kan je dan in bespreek met onze collega's bij Zandvoort. En zij bepalen uh, of je het uh, nodig echt nodig heeft... Uh, of, of zij kan je helpen over andere manieren. Dus het ja. is, uh, is ook een outreach program... waar wij mensen uh, in het dorp... Uh, proberen te bereiken... die misschien nog niet in onze vangnet zitten... Ja. Uh, waar wij kunnen helpen. En dit is een mogelijkheid... dat ze kan met de, de collega's... van Zandvoort praten... over hun situaties... en wat mogelijkheden ze hier in Zandvoort zijn. Ja, ja. en... Uh Heel veel supermarkten hebben tegenwoordig ook van die goedkope pakketten... aan het eind van de dag. Hè? Dat je zegt mm -hmm. van, nou, en die zijn er dan niet meer, want alles gaat nu naar... naar nee, ze nee, gaan die, die waarschijnlijk over. dat ook doen. En dan als het niet verkocht wordt, dan, ah, dan krijgen we... Ah, ah oké, okay, dus dat blijft zo. Uh, ja. Food Futures <coughs> <coughs> krijgt het dan. En ja. dan zij delen het uit aan verschillende <coughs> organisaties, zoals wij. En um, een andere vraag. Vinden, het gaat naar het Rode Kruisgebouw. Vinden mensen het... Uh, uh, moeilijk om, uh, om dat op te halen? Of ze denken van. Een, ja, straks denkt iedereen dat ik het niet goed doe. Of, uh... ik, heb, ik heb van een, een paar mensen gehoord dat ze vonden het moeilijk de plek te vinden. Want oh, ja. het zit niet helemaal uh, op nee. de weg. Maar uh, wij vonden het een veel betere uh, centrale locatie. Het was vroeger zoiets gedaan bij uh, Pluspunt Noord. Uh, maar dan hoor je van de mensen in de, in de centrum dat, uh, dat niet zoiets voor hun... Dus wij hebben geprobeerd iets te vinden dat tussen Noord en Centrum zit. Uh, dat een beetje meer centraal ligt. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer of mensen misschien uh, zich schamen of verlegen zijn om, uh, om dingen te gaan. Nou, zeggen, that, ik heb niet genoeg geld. Dat kan, kan ik wel begrijpen, maar. Um, ja, mensen het, is, uh, het is, uh, leven is duur. Uh, dingen gebe ja. gebeuren. Je situatie verandert van één moment naar de andere. Dus uh, daar zou eigenlijk geen schamer bij zijn om mm hulp -hmm. te vragen. Of om hulp uh, aan te nemen als het geboden is. Maak je geen zorgen. We zijn heel lieve mensen. <laughs> en wij willen echt, echt uh, graag helpen. Ja. En de mensen die komen, die hebben, daar, die hebben daar tot nu toe ook geen moeite mee. Die komen niet ja. heel stiekem naar binnen. En, uh... ja, het hoeft niet stiekem, maar ja. De mensen komen, ze ja. zijn blij. Uh, wij praten met hen, uh, vragen hoe het gaat. Er uh, zijn ook uh, moeders die komen voor de family. Uh, dus wij vragen hoeveel kinderen... Ja. Uh, wij kunnen zeker zijn dat je wordt bezorgd. Echt bezorgd in wat je nodig heeft. Ja. En uh, uh, is het ook gezellig? Kun je een kopje koffie drinken? Of, uh, uh, wij <laughs> hebben geen koffieapparaat, nog niet. <laughs> ja. Maar we zijn net begonnen. En als het uh, echt groeit uh, en er zijn uh, dertig mensen in een rij staan... dan is misschien koffie een heel goed idee. Ah, oké. Okay. <laughs> en hoeveel uh, mensen komen er gemiddeld nu? De twee weken pas begonnen? Gemiddeld uh, 15 tot 20 mensen. Ja, nou, dan, dan is er wel een behoefte ja, aan. Ja, het uh, is een behoefte aan, ja. zeker. En, we, en naast uh, dit initiatief is er natuurlijk brakkie. En is er ook hebben we er ook voedselbank? Er is een voedselbank in dezelfde locatie. Oh, dat is uh, fijn. Op, op, ja. uh, volgens mij op dinsdags is de voedselbank... Uh, dat is een, een andere uh, organisatie. Ja. Maar wij gebruiken hetzelfde locatie. Ja. Dus je, er is twee keer in de week nu uh, mogelijkheid om uh, eten te halen... Als je, als je het nodig heeft en ja. je, je, je werkt met de mensen van Zandvoort Paas ja en wat, hoe wordt het gedaan wordt het allemaal bijhand door uh, vrijwilligers of het, dat, dat ja be ik ben de beroepskracht die het organiseert Aha, en ik heb een ja. team van vrijwilligers die wij uh, treffen en de, de eten uitpakken van, van de auto en in de rode krasgebouw opstellen ja en dan uh, ja mensen komen trekken nummer en het is eerst komt eerst beholpen dus uh, eerst, kom, vroeger komen uh, ja. heb je ik wil niet zeggen meer keuze want wij wij proberen uh, wij we weten hoeveel mensen komen elke dag. Dus wij we weten, we weten niet hoeveel eten komt. Dus wij proberen het een beetje eerlijk te uitdelen. Ja. Dat uh, niet de eerste twee mensen nemen alles weg. En dan krijgt niemand anders meer. Maar dan kan er dan een alleenstaande oude komen met vijf kinderen. Die <laughs> krijgt misschien wat meer dan een <laughs> alleenstaande oude die niemand heeft. Of een, ja. een uh, <coughs> enkel, enkel persoon. Ja. Ja. Dan, dan, dit is uh, zeker de mogelijkheid om, om meer te nemen. Ja. Voor, als je een, voor een family Zoeken. Ja, en uh, uh, zijn de mensen tevreden over de producten ook? Dat Tot nu toe? Ik ja. heb geen klagen gehoord. <laughs> dat, is dat is heel bijzonder. hè het ja. hele niet klagen is het uh, unicum. Ja, dus, uh, yeah. um, ik, heb geen, uh, ik heb niet de telefoonnummer. Als je wil aanmelden voor uh, deze voedseluitgifte... je ja. kan dat over de telefoonnummer 023 571 93. 93. Dat is de Social wijkteam Team, samen Zandvoort. Uh, bij locatie Noord. Oké, okay, zou dat nummer nog één keer willen herhalen? Ja, zeker. Ik ga even gaan schrijven. Pen pakken, dames en heren. Ja. <coughs> dat is 023 571 9393. En dat nummer is uh, op werkdagen bereikbaar? Ja. ja. ja. Dus je kunt uh, van maandag tot en met vrijdag uh, ja. van je 9 moet, tot 5 5 en Je moet voor woensdag middags aanmelden voor het voedseluitgifte voor vrijdag. Oké, okay, dus je moet je iedere week opnieuw wel even laten komen weten dat je komt. Ik vind dat wel een goede idee, want dan weet ik precies hoeveel mensen komen. Ja. Maar uh, mijn collega's bij Samenzaanvoort, die doen de, de inschrijvingen. Dus ik wil niet uh, verkeerd zeggen nee, dat mag niet of ja. jawel. Dus maar uh, ze kijken naar de nodigheid en, en ja, ja, tot nu toe... Is, er, is elke week de, de lijst ge, gewoon gegroeid. Ja, en de mensen ja. komen dan, kunnen dan ook meer meenemen als dat. Uh... Als er meer, meer eten is, ja. ja, ja nou, en bedoel, sommige mensen komen dan gewoon iedere week die denk oké, dat is nodig. Mensen die zijn elke week <coughs> daar. Ja. En er zijn mensen die hebben de eerste, eerste weken komen en dan nog niet terug. Misschien komen ze weer een keer per maand, maar wij regelen dat niet. Je nee. kan als je het nodig heeft. Moet gewoon eerst aanmelden. Zit het er een beetje uit als een soort mini-supermarktje? Dus een beetje, is, ja, ja, ja. Een klein ja. beetje. Wij, wij, uh, wij leggen het allemaal op de tafel... maar een saalfvol gaat samen met ons vol En de groenten zitten allemaal samen. En het brood zit allemaal samen. Dus een ja. beetje zoals een supermarkt. Ja, maar je krijgt dus niet een doos mee van... hier is je spul. Je nee, je kiezen. Je, je, kiezen ja, je kiest zelf. wat je wil nemen. Dus die, dan hoeven ze het ook niet zelf weg te gooien. Ja, ze precies. Bijvoorbeeld geen Anders is rusten, it, uh, of, ja. ja. Je groeit het weg dan is, uh, en iemand anders het nodig heeft. Dat dus, ja. uh, vonden we leuk om het uh, echt te laten kiezen. En is dit project, uh, denk je, uh, blijvend? of is, oh, dit ja. een, een uit is het blijft. Zoals je het nu ziet in, uh, alleen drie weken en het, hoe het groeit, ik denk het, uh, het blijft. Ja, nou, dan, dan is het echt wel een mooie zaak als de Supermarkt supermarkten zich hier ook weer aansluiten. Dat uh, vind ik ook. Dat is dus een mooi item voor een van de volgende uitzendingen, hoe dat uh, gegaan is. Uh, want ja, we mogen wel uh, elkaar ook een, uh, een steuntje in de rug geven. Toch? Ja. In ons uh, mooie dorp. Uh, dankjewel. En volgens mij gaan wij zo luisteren naar een stukje muziek. En daarna komt er nog een, een interview uh, met Karine Vera. En dan weer burgemeester David Molenburg aan het woord. Uh, dit is al twee keer in deze uitzending. Hij is erg populair. En dan gaan we straks <laughs> ook nog de politiek bespreken. In ieder dus, geval uh, bij de kinderen, blijkbaar. Ja, ja. we hoeven ons niet te vervelen. <laughs> Jan, maar waar hebben we naar geluisterd? Uh, ja, dit was uh, False met 2am en dat uh, komt uit 2022 van het album Life is Yours. En. Uh zo wisten we lekker af tussen wat oudere muziek en nieuwe en uh, ja. klassiekers. Ook alweer een integrerende titel, 2AM. Euh, toen sliep ik wel, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. ja. ja ik ook. Uh, okay. Vannacht wel. Uh, ja, ja. Ze zijn hier allemaal fris en fruitig in de studio <laughs> vandaag. Uh, we gaan nu weer luisteren naar uh, Carine Veren En die heeft een verslag van de Nationale Voorleesdagen... met burgemeester David Bodenburg. Ik ben benieuwd uit welk sprookjesboek hij gaat voorlezen. Ja, ik ben ook benieuwd. We gaan luisteren.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 En ik heb ze allemaal al gezien, behalve eentje. Meestal kees op eigen benen. Wat is nou eigenlijk leuker, het uh, lezen of de film kijken? Hey, ik had mm, allebei Alle. vind ik heel leuk. Ik ze zeggen wel eens... Uh,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 Oh. Niet bij het dorfje is ook een boek. Die, staat, die staan allemaal in de boekenkast op school. Okay. Hé, hey, en uh, nog een vraagje. Uh, zijn jullie lid van de biep? Ja. Ja? Ja. En we gaan natuurlijk ook wel eens met school naar de biep. Ja. Maar uh, zijn jullie daarnaast ook nog lid van de biep? Jij ook? Nou ja, want dinsdag dan.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 Doei. Doei. Ja, de mensen zijn niet als jullie zwaaien. Hè? Nee. Er, <laughs> ja. Nou, dat was uh, Carina Veren. Hoorden we daar ook weer met een uh, superleuk verslag. Maar even ter correctie. Want uh, ons blaadje stond dat het met uh, de burgemeester was. Nou, die hoorden we duidelijk niet. Nee. Maar uh, het was met uh, twee kinderen die uh, ja, eigenlijk uh, zeer gepassioneerd over lezen praten. En dat is uh, toch alweer... Uh, ja, bemoedigend denk ik. Dat is hartstikke leuk heel erg goed. De, de, de Burgerweg heeft ongetwijfeld ergens leuk voorgelezen. Ja, ja, ja. Dat, dat hebben we op een foto voorbij gekomen. Dat hij in de bibliotheek uit, uh, uit het boek Rienes uh, zat voor te lezen. Dus uh, dat uh, moet ongetwijfeld ook weer een uh, succes zijn geweest. En uh, Roy, wat gaan we eigenlijk in het tweede uur doen? Uh, in 10 seconden. Nou, ik zag uh, Ralf Enstal binnenkomen. Dus we gaan praten over de Zandvoortse politiek. Esther Groenheide over buurtgezinnen in Zandvoort. Oh, ja. Ja. En uh, Jel, maar jij gaat afsluiten vandaag. Ja, zet, uh, ook met dus een politiek, politiek. Uh, klein stukje. Nou, uh, tot zo meteen in het tweede uur bij Goedemorgen Zandvoort. Steps ever since I've just been trying to get back home